Woeste golven spelen met een schip van 150 meter. Jij vliegt erboven met een helikopter. Klaar om te landen. Op het dek. Vliegen bij de Marine worden? Kijk op werken bij Marine.nl. E-matching. Online dating alleen voor beter opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? 3FM. A... FM. Real music. Real people. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Radio. Steeds In je hokje joh? Man, het water staat tot aan mijn lippen. Dit is echt niet zwaar. Ik vind het al best knap hoe watervast die muren zijn hier eigenlijk. Nou lekker dan, ik versuit bijna. Joh, stel je niet aan, ah, doe gewoon even die tekst. Het is extra weekend, mocht de tekst niet meer leefbaar zijn. En dan nu extra weekend. Extra weekend. We Gerard en Michiel.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 Little Freddy, mm -hmm. I've got an answer to laten gaan uh, niet uh, snel vervelen. Dit is zo'n eentje die je gewoon eeuwig blijft horen, want die is leuk. Mika was dit en Grace Kelly opende het uh, tweede uur extra weekend... voor uh, vrijdag 25 mei 2007. Mm -hmm. En Vingstra. Oh, wacht even. En dan nu... Waar we, de, door alle consternatie constipatie in verband met het uh, eindexamen waren we het helemaal vergeten. Wat doen we met de uh, Wilprik? Wilprik, uh, die uh, uh, doen we volgende week. Volgende week? Ja, of van het einde van het programma? Kan nou al niet wel. Doen we dat gecombineerd met ik zou kijken wat voor je kan doen in die kwest? Precies. Aan het einde. Ja. ja het, wat het leuke van dit programma vind ik ook, dat het, het kan allemaal zo sponsabel Dat kan allemaal maar gewoon. We gaan gewoon de boel, de boel. Heerlijk, heerlijk. Dat onverwachte, daar gaan we voor. eerlijk Precies. Nou, goed, ik zou even laten he? horen uh, om welke stem het gaat. Alleen duidelijkheid, mensen die dit voor de eerste horen, ik kan me niet voorstellen, maar stel. Uh, we hebben een bekend persoon gepakt. Uh, die stem hebben we compleet verbouwd. Dat is een soort voicelift, dus, hè? Ja. En aan jou uh, te raden wie het is. Nou, nou blijf dat duidelijk uit. Dat klinkt wat één toon ofzo. Nou, ben wel even een andere variant. Een biertje of een wijtje vooraf. <totst2> <lacht> ja, nou, een een vooraf. Eentje maar, niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Nou, ik doe nog wel even. Een biertje of een wijtje vooraf. Eentje maar niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Nou, dit lijkt me opgelost. Voorlopig even genoeg. Um, 09091336, als jij het weet. 09091336, en wat valt er de winnenbegieelveest? <hijf> De dvd Into the West. Het verhaal van twee families die enkele generaties lang worden gevolgd. Eén kolonistenfamilie uit Virginia die naar het westen trekt. En de oh, een andere familie van India en Lakota. je kent hem. Ja, precies. De, twee de twee families <laughs> maken allerlei roerige tijden en verschillende historische dine gebeurtenissen dine mee. maar ik hele problemen, gescheiden en inslag zijn. Dan is er ook nog te winnen. Twee kaartjes. Nee, nee, oh, dat is dan weer voor de sport. Nee, het extra weekend t-shirt. Aha. Het extra weekend t-shirt. Als mede de nog steeds ergens in Europa in productie zijn extra weekend flash opener. Precies. Als we die vector voor elkaar krijgen, dan komen die openers met een rastempo deze kant op. Ik denk het ook. Zal ik eens kijken of mensen het al weten? Zullen Zullen oh ja, iedereen... natuurlijk ook iets van de, de boodschappenbanden. Boodschappen, iets van de boodschappenbanden. Extra weekend, hallo. Hallo. Hallo. Met wie? Ja, met Juri. Juri! <t cảnen> Goedenavond. Wie denk jij dat dit was? Ik heb echt geen flauw idee. Dat is niet, maar je wilde gewoon graag je naam nog een keer horen, hè? Ja, ik denk van, uh, ja... Oh, je het hebt een cassettebandje heb je meelopen. Ja, inderdaad. Nou, ah. nog nou, ja, okay, nou, nog één keer dan. JORI! Ja, ik vind het geweldig. Oké, nog één keer dan. JORI! nu gaat het echt geld kosten. Nu gaat het in het papier lopen. Nog, nog ah, één keertje dan, alsjeblieft? Nee. Nee! Nou, ja, okay, ja zo <laughs> <laughs> Dat was al genoeg. Dag, Juri. Ja. Dag. Was dat Jori? Dag, ik te rusten. Ja hoor, slap lekker. Ja. 09091336, hallo met XT Weekend. Hallo met Ivo. Ivo. IVO! Ja, jullie hebben me echt aan de lijn gehad, hè? Ja, ja die dat, vergeet ik nooit meer ik keer we aan de lijn hadden. Nee, ik ga Ivo nooit meer vergeten. Nee, Ivo, ik, ben Ivo, nu, ik ben nu al fan van jullie. Echt waar? Je hebt al, het zou, het heb zou je al, worden. al onze platen. Ja, ja. Nee. We willen ze terug. En snel neem wat. wat. jullie proegen maar altijd op. Oh. oh, je neemt het op? Ja. Op een cassettebandje? Ja. Ah, dat is een beetje een momentopname, dit. Precies. Ja. <laughs> momentopname. Oh, en oh. gebruik je dat ook dezelfde hetzelfde cassettebandje of uh, koop je elke week een nieuwe, Ivo? Uh, nee, hetzelfde. En neem ah. je dat dan over petter Kikker kikken heen? Ja. Heel goed. Nou, luister even, want uh, het gaat hier om de wildprik, hè? Ik bedoel ja. de voice lift. <laughs> nou, zo leuk was die niet, hè? Jawel, Jawel. ik vond het was ook, heel ik vond een heel vervelend moment dit. Dat een vervelend moment. Wie denk jij, Ivo? Uh, Verbaan. Tortilla per baan. Tortilla <laughs> per dat is niet goed. Geen tortilla vanavond. Eh, uh, jammer. Maar ik vond het leuk om je gesproken te oh, hebben. Geen Dooie Muis. Wil je een Dooie Muis? Dan sturen we die op nee, hoor. Een Dooie Muis, zei hij. Oh, een Muis. Kan ik iemand voor het eerst mijn leven blij maken met een Dooie Muis? muis? Dit is, dat is wel anders. Okay. Ja, we sturen zo snel mogelijk een Dooie Muis naar je op, hè, Ivo. Oké. Okay. Dag! We gaan verder. La, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ahem, hallo, extra weekend! Hallo? Met wie? Met Stefan! Stefan! Oh, Ik stond er echt helemaal niks van. <laughs> Ik wel, Stefan was. Dus Stefan, oké. Okay. Uh... Stefan! Oké okay dan. Bij hey, alle uh, complimenten bij jullie. Een super show, goede ja. conferentie. Ja, bla bla bla. Als je het niet weet, krijg je geen prijzen. Hè? En, wie, wie, wie is die. Ik... Stel die pan! Sonja Bakker! Sonja Bakker! Yeah! Nee, dat is niet goed. Oh, helaas. Maar fijn dat je belde en al die complimenten worden genoteerd in de Kelderkast op het schema. Goetjes! Daag! <laughs> Wat een bevalling vanavond zeg. Nou, hè? Zullen we dat een hint geven, of niet? Een hint? Kim Liam. Ah ja. Met wie? <laughs> Met wie? Hallo. <laughs> Hallo? Wie ben jij? Bicht? <laughs> Hallo. Ja. Bo, bo, bo. Met wie dan? Volgens Zeven... mij is je Danny Huisman. Leuk, leuk dat je ons als <laughs> ja, luistert. Bijna! Het is bijna Henny Huisman, maar niet helemaal. Oh. Maar hey, je moet je belden, hè? Laten! Nee! Hallo? Hallo! Hallo? Ja? ja? Is het Bokito? Nee, je spreekt met de extra weekend hier. <laughs> Bokito zit in Rotterdam, het begint met 010. Oh, sorry! Doei! Dag! Ja. Ik wist niet dat de gorillas ook alleen in de jumpstyle waren ik trouwens. Ik ook niet, nee. Hop zo over die muur. Ik Zo hè, zo hop, waar. Met wie extra weekend, hallo? Hey, met Sesam. Sree. Met Sesam. Met Stefan. Oh, Stefan! Stefan! Ste Ste Ste oh! hey! wie, wie denk jij? Nou? Ja, nou, tot dusverdampend. En hoe, wie, wie denk jij dat het was op die band, hè? nog nog eentje laten horen. Mijn keer laten horen. Ik geef Een rijtje een een vooraf. Eentje maar, niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje dat helpt. Dat is de stem. Ik denk dat het een 30 30-jarige Giel Beel is vandaag. Nou, die, drink, die drinkt nou. überhaupt geen uh, drank, hoor. Dus ook geen wijntje, ook niet één biertje, helemaal niks. Nee, gewoon. nee, cola, Niets, nee juist, alleen maar cola, hè? Nee, nee, alleen maar cola. Maar dat is ook niet gezond, elke dag cola. En Daar hebben we het ook niet over, maar hij drinkt geen drank. Hij ziet, Als oh, in de sterke... Echt gezond ziet hij er ook niet uit. Dus. Nee, nee, laten we eerlijk zijn. Dat geeft niks. jarige geeft nu al licht voor... Uh, nee. Heel Tsjernobyl bij elkaar. En toch houden we van hem. Absoluut. Ja, maar het is niet goed, jongen, hè? Jammer. Jammer, hè? Fijt weekend. Dag. Misschien moeten we een duidelijkere hint geven. Kim Lee Jan! Zo dan. Extra weekend, hallo. Hallo. Hallo. Met, met wie? Ik weet niet wie het is, maar hij staat in avifauna zo te horen. Ja, een hoop vogels. Ja. Vogels. Hallo! Hallo! Zo. Ja, met Hokon. Oh, Bocom! <laughs> Bocom? <laughs> nee, Hokon. Oh. Hokon! Rare naam ja. voor een hond. Hé, <laughs> hey, Hokon, wie denk jij dat het is? Eh, uh, Nou, nou ja, kom Zit, je. Dit is dan niet, dat zou dan je dan denken. Maar, even, even luisteren hoor. Een biertje of een wijntje vooraf. Eentje maar, niet twee, want dan gaat het fout. Maar eentje, dat helpt. Ja! ja! ja! ja. <laughs> zo, ah, welkom. Kijk ja, op uh, een vage hint. Kreeg ik door uh, zo een beetje. Nou, heel goed. goed. Nou, als je je daarvoor openstelt, dan zie je maar zomaar wat het op kan leveren. In dit geval de DVD Into the West... Het verhaal toch, twee families, enkele generaties ja, lang. Enkel is de familie uit Virginia, Virginia, uit de En de andere, familie van Indianen van de Lakota-stam. De twee families Sturman maken geleden, allerlei roerige tijden, tijden en verschillende historische schenken, gebeurtenissen mee. Waarin culturele problemen, gescheringen en inslag zijn. Die krijg je. Oh, dat is duidelijk. En een extra weekend-t-shirt. En de extra weekend-opener. En we hebben nog een boodschappenband hier. Uh, ja. Wat eigenlijk inhoudt dat uh, je moet even getal tussen de 1 en de 10 roepen. En dan gaan wij kijken wat daar allemaal uh, achter schuil gaat. Oké. 5? 5. Oeh, goeie keer. even kijken wat goeie er achter 5 zit. 1 pak achterham. Oh. oh, lekker lekker. Kan ik daar die openen voor gebruiken? Achterham? Oh, dat is wel een goede vraag. Kun je daar de opener voor gebruiken? Kun je daar de opener voor gebruiken? Ja, we moeten nog een pakje openmaken. Een pak achterham open te maken met die exclusieve, nog niet geproduceerde, extra weekend opener. Oh, dat is heel mooi. Hij is, dat is scherp de boodschappen achterham. Uh, maar okay. hoeveel is het? Hoeveel gram? Wacht even hoor. Boodschappen, hoeveel gram? Uh... 125 gram achterham. En dus te openen met de extra weekend En te openen, openen met ah. de exclusieve, nog niet geproduceerde extra weekend-opener. Nou, helemaal gewoon. Zijn Ik ronde of uh, ronde of vierkante pakjes? Ja! Er Kort staat Bastien Adihan erop. Oh ja! Op Bob de Bauer. Achterham in... <laughs> ja! Ja! <tom> love 9, nu al toeteren. Kom Zo weer terug op Cuba als ik erover. hoor. Ja, heerlijk. Hè. Oh. Zullen we maar uitroepen tot de... Uh, de Gerard Ekdom. En de Michiel Veenstra. Barbecue plaats. Wanneer gaan we weer barbecue uit? Nou, ik... Uh, nu? Ja, ik heb net mijn worstjes op. Oh. Dat is een beetje jammer. Ik heb taart. Lekker, taart op de barbecue. Noordelijk voor gehoord. Nee. <laughs> Doe maar niet. Dit was het uh, alle het Coldplay in de Rhythms Del Mundo remix. En daarvoor uh, Your Love Alone is not enough van de Magic Street Preachers. Het leuke is, we krijgen een, ik krijg een mailtje binnen van Jeroen. Die zegt, ik hoor constant iets anders in dat nummer. En we hebben er wel eens vaker aandacht aan besteed, weet je wel. De, dat je andere dingen hoort in plaats plaatsen. Ja. Ja, ja, ja. Your Love Alone <laughs> is not enough. Nou, dankjewel hè. Lava dat dat komt nooit meer goed komt nu. Nu. Jeroen, hartelijk dank. En hey, kijk eens naast je. We hebben een G, we hebben een A, nee, toch? we hebben een S, ja, ja, ja, ja. we hebben een T, we hebben een gast. In de studio, Miley! Ja, dank je, dank je, dank je, dank je. He, wat een warm welkom, hè? Ja, ik oh, denk, heerlijk. ik zet je eens even lekker neer. Nou, dank je. Op, op die stoel in dit Ja, En op die stoel. Hoi Marleen. Hi Gerard. En hallo Michiel. Hallo. Marleen Salupala. Ja, heel Paula. goed. Hé, he, hé, eindelijk. Heb je er zo moeite ik mee, heb met hele middag, nee, ik heb de hele middag geoefend. Als ik het zie staan, dan weet ik het weer. Maar ik weet ja, het nooit nou, op uit mijn hoofd. Ik ben ook een keer uh, Impala genoemd. Hé, <laughs> hey, Ben jij niet dinges Impala? <laughs> nee. uh, Sla nee. je dan of lach je dan? Nee, dan ofzo. lach ik natuurlijk ja. heel graag. Ja. Ja, ja. maar, maar een hoop mensen noem je gewoon natuurlijk Marleen. Ja, Hè? dat is wel zo makkelijk. Precies. En dat is ook prima. Wat leuk dat je er bent. Ik vind het leuk om hier te zijn. Het ja. is gezellig. Hoe is het met je? Het gaat lekker. Ja? Ja, het gaat lekker. Ja, je kan straalt niet? ook helemaal. Nou, ik, ja. ja. Wat is er aan de hand? Wil je er onmiddellijk mee opnemen? Ja, nee. because I'm worth it, hè? Nee. <lacht> Wat? Laat maar. Oh. Nee, het, maar uh, het is uh, mooi heb, uh, weer. Het is, ja, waarom zouden we niet stralen? Hè? Pinkster staat voor de deur. Ja, <lacht> ook dat. Oh, je gaat niet naar de meubelboulevard, hoop ik, nee, nee, nee, Nee, nee, nee. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, nee, nee. Dat begin ik niet aan. Echt niet doen, hoor. Nee, afschuwelijk. Vreselijk. En iedereen weer, hè? Ligt hier gewoon nu voor de rij al? Ja, nee, Voor de nee, maandag? Nee, nee, nee. Ja, dat wil je echt niet weten, joh. Wat een ellende. Zie zien jou trouwens voor de mensen die denken... Marleen, Marleen, Marleen. U kent haar wel. Van SBS 6. Ja. Precies. Maar dat, vind, dat heb ik toch altijd wat willen alleen. Nee, want, uh, de, de eerste keer dat um, wij als uh, niet-wetende Nederlanders van je horen... was natuurlijk met het Zongfestival Zangeres. Ja. Uh, maar was dat toen ook al iets van... nou, ik wil eigenlijk gewoon het liefst bij de televisie uh, nee, doen? Nee, met... helemaal niet. Hoe het het, is het laatste in? wat ik ooit had bedacht... want ik had altijd ontzettende cameravrees. Dus uh, als je mij toen had verteld dat ik nu uh, bijna iedere dag... voor anderhalf miljoen kijkers een live-programma zou presenteren... op televisie, dan had ik dat echt niet geloofd. Ik ben toch heel blij dat je daar overheen bent gegaan dat je dat voor je afbeelding zet. Want het lijkt me toch heel naar als je dan uh, naar hard kijkt en er zit zo iemand achter die desk. <inzijnen van hansje> zo, naam. Ja, uh, ja, dat is heel, dat dat heel onpraktisch. Dat is inderdaad heel onpraktisch. Precies. <hensje> <hensje> een enorme brand. Ja, dat is niet handig. Nee, nee, het is eigenlijk gewoon het is voor toevallig gekomen dat ik gevraagd werd voor een screentest, want anders was ik zelf niet eens op het idee gekomen. En ja, toen ik daar dus werd aangenomen, dacht ik... oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Dat was dus niet meteen van hart van Nederland, hoor. Nee, er gingen eerst wel wat andere programma's aan vooraf. Vertel. Waar ik even... Um, ja, nou, het eerste programma, dat heette... Hou hem vast. Hou hem vast. Hou hem vast. Hou hem hier. Dat was toen bij, uh, bij V8... Dat Wacht, ach jeetje, ja, er ook nog een Met ja. Vermolen samen was dat. En je, wat hielden jullie zo al vast? Nou, wij natuurlijk niks. Niet. Maar er waren kandidaten die moesten zo lang mogelijk iets vasthouden. Bijvoorbeeld een auto, hè, een hand ach, op de auto. Jezelf. Oh, dat heb ik echt even gemist. Ja, wat? dat hebben ze dus 48 uur volgehouden en wij moesten daar dus bij zijn. En dat je was, hebt daar 48 uur ook naast moeten nou, staan? Nou ja, een soort van. Elimiek en ik wisselden elkaar af. Maar dat was natuurlijk een hel, want dat is gewoon 12 uur per dag. Dus dat één van ons daar moest zijn. En, en niet lullig bedoeld, maar hoe lang hielden jullie de kijker daarmee vast? Nou, het werd allemaal teruggemonteerd tot een uurtje. Oké, okay. ja. oh, okay. dat, dat viel alles mee. Dat is een leuk ja. kanaal oh, zijn. Oh dat is een leuk kanaal. Gewoon een hele dag kijken naar iemand die uh, een auto vastneemt. Uh, ja, <laughs> en ze werden natuurlijk geëntertaineerd met allerlei leuke toestanden. Maar in ieder geval, ah. dat was de vuurdoop voor mij, wat televisiewerk betreft. En Hoe lang zit je er nou? Je zit al een tijdje al, hè, toch? Nu zit ik er bijna vier jaar bij, vier uh, bij jaar. Hart van Nederland. Ja. Hmm. Ja, dat schiet op. Ja, maar je, je, je, ja. je hebt je er aardig overheen gezet, inderdaad. Over de, de, de cameraangst. Ja, gelukkig wel. Ja. Ja. Dank je wel. Maar je hoeft ja, er ook ja. wel. Nee, absoluut. Je staat er als, als uh, compleet naturel... en alsof je nog nooit anders hebt gedaan... Uh, sta je de nieuws uh, te ja, Uiteindelijk voelt het ook wel een beetje zo, eerlijk gezegd. Nou, het went ook, hè? ja Het went wel, ja. Maar ja, dan vroeg. komen we gelijk weer op, op, op, op datgene waar je dan mee bekend bent geworden. Zing je nog? Heel vaak en heel graag. Want zingen is... dat <laughs> Vrolijk dit. Ja, ik denk weer even gezellig. Uh... <laughs> ja, dat is toch een passie. Uh, waar ik niet zonder zou kunnen leven. Dus ik uh, treed nog heel veel op. Zo vaak als ik maar kan. Uh -huh. uh, als ik uh, tijd heb. Uh, of het is een jam sessie in een of ander café. Of het, uh, kan, het kan van alles zijn. Uh, bij feesten en partijen, noem het maar op. Maar uh, ja, vaak en zoveel mogelijk. Nee, wij kwamen elkaar constant tegen, Marleen en ik. Dan stonden we weer ergens op een feestje. Vond jij met je jong leren echt op een feestje? Stond ik met de jong leren. Ja. En toen brandden de hoepels heen en zo. Ja. Ik ben trouwens eerst gewond van geraakt de keer. Zo, maar ze zien of je je rug aan niet met te scheren. Nee, dat, vindt... dat is wel waar. Dat ja. De epileren is gebeurd. Maar eh, dan kwam ik jou weer tegen. Was ja. Marlene en Friends had je toen. Ja, dat klopt. Is je ja, nog steeds daar? Ja, met mijn eigen band. Zeg maar. ik, ik bepaal dan wie er in de band zit. En uh, mensen kunnen dan zelf kiezen wie mijn Friends zijn. Maar ik ben zeg maar de, de, de gastvrouw van de avond. En ik zing met iedereen en alles mee. En uh, ja, dat kan variëren van, van dood tot. Mark Dacri tot Esther Hart tot Gordon tot Guus Meos, noem ze allemaal maar op. Dus, en dan wordt het gewoon een soort jam-sessie, maar dan voor uh, het Egi zeg maar, waar oh. heel veel publiek dan bij is. Dus oh. dat is uh, altijd uh, gezellig. En uh, met Esther Hart, dat zeg je zo eventjes. Ja. Daar ga je ook wat mee doen. Ja. Hoor, hoor ik, hè? Wandelgangen. Wandelgangen ja. Songfestival, uh, mevrouw. Ja, ja. Maar we hebben natuurlijk allebei hetzelfde trauma opgelopen. in <laughs> Nederland uh, vertegenwoordigd. <racht> ja, jullie toch niet? Jullie nee, gingen toch op ging op goed. nog wel lekker. Jawel. Nou ja, kijk, het is toch is het een trauma. <racht> ja, kan niet anders zeggen. Ja. Maar, meester, ja. maar toen, je, uh, toen jij het Songfestival deed, was het toch niet zo'n Oostblok-vlokfeest? Uh, nee, toen begon het een beetje te komen. Toen, toen, toen zag je al aan, aan de kentekens toen, ja, op de parkeerplaats. Nou, dit gaat straks. Toen kwam dat in. Uh, in opkomst. En, en uh, ja, Esther Hart had het nog moeilijker. Die, uh, die is ook wel wat lager geëindigd dan ik. Dat is, uh, moet ik er dan toch nog even bij zeggen. <laughs> Mij weer met ja. mijn traumaverwerking was natuurlijk. Hoe half was jij? Ik was achtste. Nou, nou dat, dat is... Ja, hoog. Dat is nou, he? nou, he? heel erg. Man. Maar ik had ook de mazzel dat ik geen voorronde hoefde te doen. En dat had Esther inderdaad gelukkig ook. Maar we hebben met z'n tweeën besloten om ons trauma te verwerken. Dat we onze krachten moesten bundelen. En wij brengen een ode aan de zangeressen uit de jaren tachtig. Dus wij noemen onszelf... Uh, e. voor Ladies. De Athes Ladies. Ja. Hey, dat zeg je goed. Heel goed. Dus Madonna en Whitney Houston. En uh, nou ja, die, die kanjers die, uh, die ons geïnspireerd hebben vroeger toen wij uh, nog jong uh, waren. Dat was cool, en daarmee ga je nu het land door en ja. zo. En, ja. Een korte bioscoopfilm. Ja, en ja. Ah, ja. de, ja, nee, de 80's ladies, 80's the musical. De Athes Ladies. De musical. The musical. Ja. Nu in de bioscoop. Nee, nee maar dat in staat, het theater. Dat klinkt toch theater, goed? Nu in het theater. Ja, Athes Ladies. Komen we op terug, heren. Ja. Oh. Goed okay. idee, ja. Hé, hey, ja. maar uh, nou, uh, daar gaan we. We gaan even zingen, toch? Ja, ik ga niet. Een stukje Whitney. Oh. Nou, we zingen Marlene. Oh, oké. Okay. <laughs> A few stolen moments is all that we share. You got your family and they need you there. Though I've tried... Uh, to resist being last on your list but no other man's gonna do so I'm saving all my love for you Wauw. Wow. Yes, yes, yes. Dat hebben we gewoon niet in de studio. Ik ga even wat extra kwartjes oh, aan. Wow. Oh, dit is lekker ook. Ja. Nou, blijf nog even hangen Marleen. We willen je nog lang niet in de studio hebben. Oké, okay, graag. Ja, even doorbabbelen zo meteen. En we, we hebben ook nog een soort van... Uh, oh ja, dat is een beetje lullig. ...Hart van Nederland uh, test. Oh, we oh. nou, hebben meerdere tests eigenlijk. Ja, we hebben ook nog een reality check. Oh, we hebben het zo druk. Oh man halen we dat voor 10 uur, denk ik. Nee, we gaan door tot half 12. Ach, gezellig. Vandaag. Ja, ik wil even met die vertaalbezellen. Ja, doe dat maar even. Yo, Matty. Wordt wat later. Hè. Blijf even wat langer hangen. Oh, dit is lekker, dit is Lucy oh, Pearl. Ja. Vind jij ook fijn? Ik he? hou ervan, heel erg. Wij houden er ook van. Don't mess with my man. Don't mess with my man.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 Het moment is daar, om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond het DJ-meubel te rennen. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja, ja, ja. Tijd om verder te gaan. Nou, dat was wel even lastig, want we hadden een slagroomtaart. Dus ik moest nu nee. en met bier, en met slagroomtaart. Ik zit er helemaal onder ook. Ja, sorry, het spijpen. Dank je. Was niet de bedoeling. Prettig. Goed, zo, hè, hè. Komt Er komt net een fax binnen van... Uh, ja, dan ben ik even... Uh, nee, een sms was het trouwens. Ik, ik zeg maar fax. Uh, er staat volgens mij nog wel voor. Het smsje van iemand die echt uh, ontzettend onder de indruk was van jouw uh, zangpartij. Net, uh, Wat een stem. Ik ben jaloers op jullie zo vanuit mijn rijdende oerwoud. Ik wil meer Marleen. Groeten Martijn. Ach, nou, dat komt wel goed, want zo ja, zit hij nog je eventjes. even mee, hè? Wat een mooi compliment. Wat fijn goed, om te hey. horen. Ja. Dankjewel, ja. Nou, um, ja, die pik ik je mee. Moet ik hem voor je uitprinten even? Ja, doe maar. Krijg hem voor ja. je in, maken we er een behangetje van. Doen we helemaal niet moeilijk over. Zo zijn we. Zo zijn we. Ja. Uh, wil je nog even ook herhalen? Want dat was echt een briljante opmerking die je net even maakt. We oh, ja. hebben dus uh, allemaal taart. Want uh, Giel is vandaag jarig, 30 jaar wordt Gefeliciteerd hij. Giel. Nou, hij hoort het liever niet. Oh, het is nog niet. een dingetje nee. voor hem, hè? Ja, ik ga er vannacht maar eens over beginnen. Heel goed. Ik heb een heel mooi cadeau voor hem. Ja? Niet zeggen wat, vannacht uh, gewoon me luisteren. En uh, hij vindt het een drama ja, dat hij 30 vindt, wordt. Ja. Nou, ik, ik vond die drie ook heel erg toen. Dus ook alweer... Oh, je, maar, je bent er wel, op, wel ja, 55, dat valt allemaal ja, mee. Nee, maar weet je, je die, van. Die, ik heb hem dus in maart, hè? Volgend jaar, denk aan mij. Maart volgend jaar. Ja, dan word ik 30. Heel goed. <laughs> We zullen alles aan doen om je eraan te herinneren. Maar goed, er is dus heel veel taart over. Dus uh, wij snijden net een stukje taart aan en vragen aan Marleen... wil je ook een stukje slagroomtaart? Waarop Marleen zegt... Nee, dank je. <laughs> Toen riep ik erachteraan... ja, want we gaan per 1 juni op breed beeld. <lacht> nou, vind ik heel erg grappig. We hebben hem de daggrap. We kunnen stoppen. Prima. We kunnen dat afgalmen en gaan. Uh, Marleen, ja. we hebben meerdere tests bedacht eigenlijk. Of twee. Het valt heel erg mee. Het klinkt uh, al een stuk erger als ik uh, meerdere zeg. We hebben twee uh, tests voor je in petto. Oh jee. Ja. Welke wil je het eerst? Een A of B? A? A? Oh, waar hebben we? Dan, Wel, welke dat, is A? Dat had je niet verwacht. Ja, nee, ik had eigenlijk gehoopt op B, maar nee, maar niet uit. Uh, ja, ik vraag me af welke jij onder A verstaat en welke je onder B verstaat. Ja, dat is dan weer de, de, het spanningselement van dit, uh, van dit programma van Maar let op, hè. Ze zijn beroemd en geliefd. Maar staan ze ook nog met beide benen op de grond? In geval zijn de sterren gebleven. Extra weekend legt het genadeloos bloot. Dit is de Reality Check van... <laughs> <Yes. laughs> Ja, ik mag even op muziek. Ja! Zo, kijk. Hij Wordt kan, opeens he? heel in de feest. Ja, nee, ja, dat mag ook wel, want het is, dit is wel even een dingetje. Oh ja, oh. dit is de eerste, de eerste test die je zo even voor kiezen krijgt. En um, zal ik het even uitleggen, Veenstra, het allemaal Leg jij het even is? uit, pak ik even de benodigde ingrediënten voor test A erbij. Of is dat oh, B? Oh, Nee, B doen we straks. Uh, Marleen, ja. luister. Um, wij hebben hier een, uh, een uh, stagiair lopen. Zeg eens hallo, sergeant. Hallo. hallo. En die hoe hebben we naar hij? de supermarkt. Dat, ja. is, uh, dat is onze grote vriend Domin. Domin. Die hebben ja. we naar, het, uh, naar de supermarkt gestuurd. En die heeft een aantal gewoon willekeurige artikelen heeft in zijn mandje gegooid. En wij vragen ons altijd af: um, hoe dicht blijven die sterren? op de grond staan. weet je, zijn ze nog een beetje down to earth, doen ze zelf de boodschappen... of hebben ze daar een butler voor, ik noem maar wat. Dus we hebben gewoon de vijf artikelen in het mandje gedaan... en aan jou de taak om te raden wat ze gekost hebben. En je hebt een marge van 10% dat je ernaast mag zitten. Oké, okay, maar krijg ik ook te horen bij welke supermarkt het? Want bij de Aldi is het natuurlijk weer ja, een ander ja, verhaal... dan bij de C1000 of bij de Albert Heijn. Daar koop je inderdaad al die artikelen we, we, we hebben, voor uh, We hebben een hint. En die hint... Die... Beter ben druk? Ja, ik schiet ineens een hint binnen zonder dat we echt gelijk heel hard er klaar Als je ervoor staat, denk je maar aan één bent. Dit is de hint. Even kijken hoe lang het duurt voordat het kwartje valt. Kwartje valt. ja, dat is de hint. Goed, duidelijk. Ja. Daar gaan we dan. Ben je er klaar voor? Helemaal. Hier komt artikel nummer 1 van de Reality Check... Het gaat hier om zo'n netje met drie stuk's citroenen daarin en niet zo zuur kijken. <lacht> 2,99 voor drie citroenen, ah, ja, drie citroenen. Voor drie citroenen. Hoe groot zijn die uit de die zijn Biologisch, hè? neem ik toch aan. Nou afbreken. Nou, maar wel biologisch weet ik niet. Biologisch geteeld. Nee, je zit er extreem naast. Je, je gaat echt voor voor 2,99. Ja. Je, je, je weigert om je gok te herzien bij deze? 1,49? Ja, nou, ja, wat jij wil, maar ook dat is ook oh, okay. heel erg fout. Nee, joh, nee, 6,8... Nee, nee, eentje. Nee, ze kosten 99 eurocent. Oh, oké. Okay. Oh, dan zat ik er wel enorm naast. Ja. Ja. ja, dit zijn meloenen die jij gekocht hebt, hè? In een, in een netje. Maar van een heel rare kleur dan ook. Ja, heel zuur. Um, nou ja, eens kijken of deze dan wil. We hebben het al eerder gehad over dit, uh, dit boodschappenproduct vanavond. Gewoon oh, toevallig. Hond? Ja. Die, die boodschappenband volgens mij is het doorgestoken kaart. Ik denk het ook. Maar dat we nog. 125 gram, thuismerk, achterham. Geen voorham, een tussenham, maar achterham. Uh, op is dat vers gesneden of voorverpakt? Ik denk dat dit voorverpakt is. Voorverpakt. Ja, dan, dan is het, het namelijk goed, iets goedkoper. Ja, dus dan behoorlijk. ga ik, ja, dan ga ik voor uh, 87 cent. Oh. Nee, nee, goed, nee, 161. Zo. Ja. Aha. Ja. Precies. Steek. Mm. Huismerk, hè? Het gaat niet zo heel erg beste. Het valt nog best Ja, <laughs> yeah. Enorm door de man. <laughs> we hadden nog even moeten zeggen... Dat, uh, kijk, voor elk goed uh, antwoord is één punt erbij. Dat spreekt voor zich. Maar voor elk fout antwoord is het ook weer gelijk één punt we Maar Ik sta nu min twee. Min twee, ja. ja. ja. Okay. Gelijk met Yellow Pearl en Sonja Silva. <laughs> oh, nee, <bedankt. laughs> Het wordt lachen, want hier komt het derde artikel. Oh, God. Een liter... Vanillefla, van uh, de het is wel uh, merk met een zo'n zwembadje met zo'n camping, camping, camping campina dat, dat is zo'n uh, kartonnen verpakking dan neem ik ja, aan niet in een fles hè uh, nee nee ja nee, nee. nee, is een een karton. Die ja, kartonnetje karton. uh, 139 nee nou ja, 1,45. Okay, nou, dus dat okay. is binnen de 10%-marge, dan sta je op min 1. Goed. Nou, nou, hè? nou hè? Dat gaat al beter. Dat, dat, uh, er, er zit verbetering in. Maar je kunt nog altijd op min 3 terechtkomen, hoor. maak je geen illusies. Het vierde item, Marleen, in jouw reality-check: 400 gram. Eh, denk aan die hond. Toverrijst. <lacht> Goeie hint, dankjewel. 400 gram, is dat gewoon één pakje? Neem ik dan aan? Dat zou, ja, dat is ja, wel ja, een, een pak um, pakje. Met daarom weer een zakje. Anders, uh, 1,69. Weet je het heel zeker? Ik, ik geloof zou het zou nog even snel veranderen. 1,99? Ik nee. zou de andere kant op veranderen. Oh, oh, 1,29. Ik zou die 1 even droppen ook. Ik oh, 89 oh. cent. Jaaa! Ja! <laughs> Nou, waar haal je het vandaan? Het is een talent. Ja, het is een gave. 83 cent. Heel goed. Dus On... ik sta nu op nul. Ja. Uh, uh, ja. Nou, dan kan het twee kanten op. Je kan of uh, met min 1 gelijk staan met Ali B, Dennis, Klus, Dude, Mulder... of uh, bierkenner Rick Kempen. En als je plus 1 haalt, dan sta je gelijk met heel veel mensen op de derde plaats. Dat is helemaal niet verkeerd. Bella Dier, Chicago, Tanja Yes, Ayy, Bas Pantor, Jim van Toor, Joeroen van Koningsburger... en uh, acteur Job Joris. Precies. Oké. Okay. En hier komt het alles, alles beslissende artikel. Spannend, hoor. Stilte in de studio. Is schmerno, uit, schmerno, schmerno. Uh, Het gaat hier om 70 centiliter schmerno. Wodka. Jeetje. 70 Zeventig hoor. Oh. Nou is het gooien, er wordt een hoop gezopen, dit weet ze wel. Ja, dat moeten, moet we. Moet <lacht> oh mijn god, ik heb echt helemaal geen idee. Woon je ook in het gooien eigenlijk? Nee, ik woon niet in het gooien. Zo vlak bij mij. Dat is lastig. Ja. Nou, daar wordt ook heel veel gezopen. Dus dat is heel veel Dat zou ik moeten kunnen weten. Maar uh, ik heb, dat koop ik dus echt nooit, dus ik heb geen flauw idee. Dus, uh, je mag een hulplijn inzetten. Ik zet een hulplijn in. Ja. Gerard, doe eens een hint. Oh, ehm. Um, ik zou rond uh, de 14,29 euro uh, denken. Oké. Okay, ja, ja, moeilijk, hè? Moeilijk, moeilijk. Ik denk 14,29 euro. Nou! Vakking zakken! Dat zijn we makkelijker. Dat zijn we verschrikkelijke mensen, denk ik. Zo! Dat is goed! Hey. Ja! Plus één punt! Waarmee dus, nou ja, met al die uh, mensen die we net al even noemden gelijk. Uh, Belladier, Boom Chicago, Tanja Yes, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy, ayy. Bas van Toor, Jeroen van Koningsbrugge, Job Joris... en nu ook op de gedeelde derde plaats, Marleen! Oh, wat is het eigenlijk wel heel slecht gesteld met, uh, met iedereen, zeg maar. Geeft niks, het is alleen maar klopt. Okay. Ja, al die bekende Nederlanders sturen allemaal een personeel naar de supermarkt. Ja. jouw ja, ja. <laughs> ja, keizer nu in de auto en zegt... Ja. Nee, het is toch 89 cent, een beetje ja, toch? Ja, dat weet je toch. Ja. Ja. En het erge is... Die tweede test die komt nog. Oh my god. Ja, een test is gewoon even een klein, even een een klein, dingetje, een klein dingetje. Een dingetje. Oh, ja, een dingetje. Ik komt heb goed. wel faalangst, hè? Wil je nog een biertje anders Ja, doe maar. Heel goed.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 Maak jij hem of maak ik hem? Doe jij maar. Dat zelfs een pierenbandje al diep voor hem is. Dat is niet aardig. Nee, niet, niet aardig. Maar hij kan het hebben. Ja, hij kan het hij hem. had hem zelf gemaakt kunnen hebben. Precies. De man! De man! Ja, Van En Diep. Nou, dat is een nieuw single. Daarvoor ACDC en Wonder. Van Struck. Komt er toch net eventjes iets binnen in het kader van de luisteraarsparticipatie? Oh ja. Nee, wacht. De eerste eventjes als we het, uh, het toch over hem hebben. Extra weekend. Echt door mijn God is Friday Hoor Echt om mijn weenstra Extra Echt om mijn sta. Jammer dat er niemand luistert yes. La la la la Nou ja, dat la, gaat toch ja. helemaal door Gaat nog verder? de zanger erbij, hè? La, oh ja. la, la. Er komt dus uh, net een uh, sms binnen. Ja, er komt een sms voor je binnen, uh, Marleen. Voor mij? Ja, ik kreeg een sms'je van uh, Martijn. En Martijn heeft een soort gedicht voor je gemaakt. Sorry, dat ja, is leuk met ja. dit op de achtergrond. Hij ja. heeft een gedicht. voor jou. Van Martijn. <laughs> het gaat als volgt: Marleen met haar blonde haar. Marleen met haar innemende lach. Marleen met twee geweldige hier, Marleen zorgt voor een heerlijke dag. Dat, dat krijgen we echt binnen, hè? Mooi hè? Van Martijn, ik ben sprakeloos. Ja, ik loopst ook een beetje. Ja. Met je met een kraakje dat in je stem? Maar alleen met haar blonde haren, Mar haar, maar alleen met haar. innemende de lach. Maar alleen met twee geweldige ah, heren. Maar nou. alleen zorgt voor een heerlijke dag. Ach, mooi. Heet, uh, oh. Dankjewel. Uh, He? dat dat we hebben dit weer eens. Ja, dat is helemaal te gek. Um, wow. Och man. Uh, ik, Hoe laat test... is het dan? Ja, het is 5 voor 9. Yes. Die tweede test laat nog heel veel op zich wachten. Precies. Oké. Okay. Ja. Wil je nog even voorbereiden? Ja? Nog een biertje? Ja. Zit druk aan de on Now. Arme, no, no, no. arme arm, Marleen. Dat <laughs> was goed hoor. We zullen het nooit weer doen, dit. We deel 3 van Extra Weekend, maar tot die tijd, uh, spannend muziekje. Ik heb mijn job, mijn boss, mijn car en mijn home. Ik ga voor een destination, ik weet nog niet. Somewhere, nobody must have beauty.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 Unknown, unknown, unknown, unknown. nong nong unknown, unknown, hmm. Boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating, alleen voor beter opgeleide. E-matching.nl durft u het aan? De training in de jungle en in de Woestijn is zwaar. Ja. Maar dichter bij je huis word je ook al flink op de proef gesteld. Hier op Tessel, bijvoorbeeld. Ah! Wat je nog meer te wachten staat, kijk op de site bij hey, Corinth Mariniers. De Marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij de Marine.nl. Ah. Jaarlijks worden er zo'n 8000 astma-patiënten opgenomen in ziekenhuizen. De helft hiervan betreft kinderen. Het Astmafonds wil samen met u de strijd aangaan. Geef om de adem van een kind. Van 21 tot en met 26 mei tijdens de collecteweek van het Astmafonds. Fonds. Echt nergens vind je zoveel hypermoderne navigatiesystemen, wapens en gasturbines als bij de marine. Doe je echt?